informatie kunt u terecht op onze website www.knockoutfm.nl 80 zet per oproep <laughs> Of op onze huis knockoutfm.huis.nl <laughs> okay. <hijs>. Het gaat direct <hijs> <hijs> Jij weet het, ik weet het en Fristie weet het Ik is 0906 Today is a gift Tomorrow is <hijs> <hijs> <knockout> fm. <laughs> Wel een goede slogan eigenlijk. 0906 0123, dat is ons hotline. Ja, en dan krijg je onze bezoeker aan de lijn. Een heiger. Jongens, we gaan eruit. We gaan op naar de andere uitzending. We gaan nu eerst op naar de 21ste uitzending. Dan gaan we weer wek dingen Oeh. doen. You wait, tell En wie weet ben ik er even niet. Eh. Ja, maar Robby, dat gaan nee, we allemaal doen. Nee, dan gaan we er niet weer uit. Nou, Want we zijn kom. begonnen kom. met z'n allen en we gaan eindigen met z'n allen. En zoals, ja, wij, en zoals wij, net als Giel Beelhoop volgen, gaan wij nu naakt op het podium staan. Inderdaad. <laughs> Jongens, knock out the fam. Tot de 21ste aflevering. Later. Later. Do you like that? Yeah. You think you can handle, boy If I give you my space And I need you to push it right back Baby, show me, show me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 De kapitein van een Nederlands schip dat deze maand voor de kust van Zweden aan de grond liep, moet een maand de cel in. Een Zweedse rechter heeft een man uit Oekraïne veroordeeld voor buitensporige gedronkenschap. Het schip was met 800 ton papierrollen onderweg van Finland naar Schotland toen het bij Helsingborg vastliep. Op de A2 bij Nieuwegein is een vrouw met flinke snelheid tegen het gebouw van een Total pen ...pompstation gereden. Onderweg raakte zij een motoragent van het KLPD. Hij raakte gewond aan zijn benen. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is morgen precies twee jaar geleden dat een auto hetzelfde tankstation ramde. Een klant die in de winkel stond kwam toen om het leven. Timo de Bakker heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Haagse tennisser versloeg de Fransman G.Gell met 6-4, 7-5 en 6-2. Klaasjan Huntelaar gaat naar Schalke 04. De 27-jarige aanvaller verhuist voor 14 miljoen euro... van AC Milan naar de Duitse Bundesliga-club. Het was al duidelijk dat er voor Huntelaar geen plaats meer was bij Milan... nadat de Zweedse topspits Ibrahimovic was gekocht door de Italianen. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden en blijft het droog. Morgen eerst zonnig, maar smiddags in het noorden kans op lichte regen. Het wordt een graad of 19.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 En uh, ja, toen mocht ik ook uh, op de piano mocht ik een beetje uh, begeleiden, zo in ja, die Bijbelstudie ja. En dat was wel een leuke tijd. Ja, dus je, je werd daar goed in opgevallen ook. Met ik ben er goed, uh, ja. En die vriendinnen waren dan al christen en die gingen met jou dan die nee, studie doen? en die kwamen erbij. Die kwamen erbij. Oh, die leuk. waren ja. ook geïnteresseerd. ja En ik weet nog dat ik dan, later had ik zo'n uh, zo grijs... Uh, uh,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 wat ik me nog kan herinneren was Domenee Oldeman, geloof ik. En dominee de Ru. Ja. In die periode. Ja. En, maar wij hadden natuurlijk hè. Mm. En in die tijd was het mevrouw Hennis. Oh, die gaf de zonderschool. Die gaf daar zonderschool. En die oh. heeft eindeloos natuurlijk de Bijbelse verhalen ook altijd mm. verteld. En fantastische kerstfeesten. Ja, worden. dat heb je dan. Leuk. Ja. Dus ja. daar had je ook wel een fijne tijd. Dus je ouders die kwamen dan altijd in de hervormde kerk ook. Ja.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 Maar ja, dankjewel.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 Spreek hem uit. En de Heer geeft daar... Misschien niet meteen, maar... Je krijgt weer antwoord op die vragen. Ook als je voor keuzes staat in je leven... Die belangrijk zijn... Vraag de Heer een God. En Hij wil niet liever... Dan je daarbij helpen en de weg wijzen. Mm -hmm. En dat voorkomt vaak een hoop narigheid... Ook die je jezelf onnodig... Ja. Op de hals haalt. Mm -hmm. En zodoende...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 Het huis gevuld zijn met mijn geur, want ik wil too late In your